11 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Connecticut... zijn 27 mensen omgekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Op de school zelf kwamen 18 kinderen en 7 volwassenen om het leven... onder wie de dader. Twee kinderen stierven in het ziekenhuis. De scholieren waren tussen de 5 en 10 jaar oud. De politie van Newtown zegt dat er ook in een huis een dode is gevonden. Het zou de vader van de omgekomen schutter zijn... Daarmee komt de dodental op 28. De moeder van de schutter werkte op de school. Het is nog niet bekend of ook zij is gedood. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 20. Hij zou rond half tien ochtends plaatselijke tijd het vuur hebben geopend. Getuigen hebben meer dan 100 schoten gehoord. Een zichtbaar aangeslagen president Obama heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers en familie. Hij viel een paar keer stil toen hij over het verdriet sprak dat de ouders van de omgekomen kinderen moeten voelen. Verder bracht Obama eerdere schietincidenten in herinnering. Hij zei dat hij in actie wil komen... om dit soort tragedies in de toekomst te voorkomen. De veiling van het 4G-netwerk heeft de staat 3,8 miljard euro opgeleverd. En dat is veel meer dan de 500 miljoen die het kabinet had verwacht. KPN, Vodafone, T-Mobile en Nieuwkomer Tele2... zijn erin geslaagd om vergunningen te krijgen. Het geld komt in de schatkist en wordt niet besteed aan extra uitgaven... Met het 4G-netwerk kan sneller worden geïnternet op mobiele telefoons. NS Highspeed en de Belgische spoorwegmaatschappij... introduceren een speciaal treinkaartje... waarmee reizigers zonder reservering met de FIRA... tussen Amsterdam en Brussel kunnen rijden. Dat hebben de organisaties bekendgemaakt... na overleg over de opstartproblemen van de FIRA. Het gaat om een overgangsregeling. Tot en met april kost een ticket op de dag van vertrek 39 euro. Dat is nog wel duurder dan tickets waar gereserveerd voor moet worden. Verder erkent de NS dat er meer problemen zijn met de Vira dan was verwacht. Een groep van 54 mensen is vanavond gered van de Zandmotor. Dat is een kunstmatig schiereiland ten zuiden van Den Haag. De KNRM heeft ze met speciale vrachtwagens van de zandplaat gehaald. Het gaat om 50 schoolkinderen van ongeveer 12 tot 15 jaar en vier begeleiders. Ze maakten een wandeling van Monster naar Kijkduin. Op het eind van de lange zandmotor konden ze niet meer verder... Volgens de KNRM is iedereen weer veilig en ongedeerd op het vasteland. De bultrug die eergisteren bij Tessel strandde... heeft een laatste slaapmiddel gekregen. Het is de bedoeling dat de 12 meter lange walvis in slaap valt en dan sterft. Het is niet bekend hoe lang dat duurt. Vanavond gingen twee dierenartsen van het dolfinarium naar de bultrug... om het dier uit zijn lijden te verlossen. Pogingen om hem te redden mislukten... en de conditie van de bultrug ging de afgelopen dagen snel achteruit... door honger en stress. Bij letselschade-expert Drost is een derde melding binnengekomen van een nabestaande die zegt dat ex-neuroloog Janssen Steur onterecht een autopsie liet uitvoeren. Hij zou daar geen toestemming voor hebben gehad. Eerder vandaag kwamen opnieuw mogelijke misstanden aan het licht. Janssen Steur zou in het medisch spectrum Twente lijkschouwingen hebben uitgevoerd zonder de vereiste toestemming van nabestaanden. In het dossier dat in handen is van de NOS staat dat de omstreden ex-neuroloog bij één overleden patiënt de hersenen heeft laten verwijderen. Het ziet er naar uit dat de gemeente Maastricht een Europese subsidie van 4 miljoen euro moet terugbetalen. Het geld is besteed aan de omstreden herinrichting van woonwagenkamp Vinkenslag. En Brussel wil daar nu duidelijkheid over. Dat meldde Nieuwsuur vanavond. Maandag berichtte Nieuwsuur al dat een familie op Vinkenslag 1 miljoen euro heeft gekregen om drie woonwagens te verplaatsen. Eigenlijk kostte dat maar 95.000 euro.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 Wel wil de luchtvaartmaatschappij door natuurlijk verloop... arbeidsplaatsen schrappen. FC Twente heeft de streekderby tegen Herakles gewonnen. Het werd 3-2. Herakles kwam dankzij een vrije trap op voorsprong... maar FC Twente wist zich in de tweede helft goed te herstellen. Het weer, het is bewolkt, en periode met regen. Er staat veel wind, op de Waddeneilanden zelfs een stormachtige wind. Vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur tot een graad of zes... Morgen wolkenvelden en af en toe zon. Het wordt dan gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik sta hier op een druk kruispunt en ik vraag me af of mensen iets van de Stergouden Loekie afweten. Doe even je raampje. Ja, mevrouw. Hi. Weet u wat er aanstaande woensdag gaat gebeuren? Ja, tuurlijk. Stergouden Loekie. Ja. Woensdagavond, ja. half negen, Nederland 1. Hey, hey, oh, het is groen. Ik kan nu al stemmen. Oh, benieuwd, ja, hey? meneer, bent u bekend uh, met Stergouden Loekie? Zeker, dat is een hele grote live met ja. heel veel leuke reclamefilms. Ja. Maar ik moet door. Ja, Doei. daarbij doe ik een openingsact met misschien wel flikvlak. Ga ik zo? Oh, de door de hele... nou, ga nu vast stemmen op Stergoudeloekie.nl. Vijf keer per dag water halen en daardoor school missen. Sutarshini uit Sri Lanka droomt van een waterput in de buurt. Bekijk haar verhaal op zoa.nl en steun Zoa. Zoa, hulp, hoop, herstel. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Met deze indrukwekkende stilte die een geëmotioneerde president Obama vanavond liet vallen in reactie op de schietpartijen in Amerika, beginnen we deze uitzending van Met het Oog op Morgen. Hartelijk welkom bij dit weinig vrolijke oog. Want behalve over de schietpartij in Amerika... praten we met fotograaf Pieter ten Hopen... die een fotoreportage maakte van een zelfmoordbos in Japan. Wat een zelfmoordbos is, dat kunt u misschien bedenken. Waarom dat juist in Japan ligt, hoort u straks. Iets vrolijker, maar ook niet echt opgewekt... wordt u misschien van het gesprek dat we voeren over het referendum... over de omstreden grondwet morgen in Egypte. Is het de redding van de revolutie... of wordt Egypte vanaf morgen een islamitische staat... Nee, de vrolijkheid komt vandaag uit Den Haag. Want misschien, heel misschien, wordt onze minister van Financiën... de nieuwe voorzitter van de zogeheten eurogroep. Wat dat is en waarom u daar vrolijk van zou kunnen worden... horen we straks in het gesprek met de vicepremier Lodewijk Asscher. Eerst voor alles een overzicht van het nieuws van... vrijdag 14 december. They had their lives ahead of them. Birthdays, graduations, weddings, kids of their own. Een aangeslagen en geëmotioneerde president Obama reageerde op het nieuws. Nieuws dat nauwelijks te bevatten is. Een schutter opende het vuur op een basisschool in de Amerikaanse staat Connecticut. Wat overblijft zijn kille cijfers. 20 children, six, six adults, and a shooter. Twintig kinderen zijn dood, evenals zes medewerkers van de school en de schutter zelf. In zijn woning vond de politie nog een lichaam. Woorden bij deze daad zijn moeilijk te vinden. Obama vond ze in de Bijbel. May God bless the memory of the victims and in the words of Scripture, heal the brokenhearted and bind up their wounds. Bij zulke nieuws verbleekt elke andere gebeurtenis. Toch zijn er nog noemenswaardige dingen gebeurd vandaag. Zo bracht de veiling van het nieuwe 4G-netwerk 3,8 miljard euro op. Veel meer dan verwacht. Maar zo'n netwerk mag er dan ook wezen. De vierde generatie mobiele technologie. En die is weer sneller en beter en efficiënter dan de derde generatie. Het is wel dat uw huidige telefoon waarschijnlijk niet geschikt is voor 4G. Want we wordt een nieuwe telefoon kopen, inclusief een nieuw abonnement. Dat betekent niet dat je dat je oude telefoon moet weggooien... want dat oude netwerk blijft ook actief... Dat zit dus voorlopig wel goed. Dan even over het geld. De Nederlandse schatkist staat er niet al te best voor. Die 3,8 miljard komt dus goed van pas. Maar wie denkt dat er nu minder bezuinigd hoeft te worden... komt volgens minister Kamp bedrogen uit. Wij komen geld tekort, zowel op onze begroting als in onze schatkist. En uh, dit wordt gebruikt om dat tekort wat minder te maken. Dat geld wordt gebruikt om de staatsschuld af te betalen. Dat hoef, dan hoeven we wel minder rente te betalen en dus hebben we er toch nog wat aan. Over schulden gesproken, de overheid wil het makkelijker maken voor starters om een huis te kopen. Daarvoor is iets ingenieus bedacht. Banken mogen bij het verstrekken van een hypotheek rekening houden met een loonsverhoging die een huizenkoper in de toekomst krijgt. Dat gaat natuurlijk vaak over jonge mensen die met een klein salaris beginnen. Maar bijvoorbeeld vanwege hun opleiding of hun specifieke deskundigheid wel in potentie fors kunnen, meer kunnen gaan verdienen in de toekomst. Een arts in opleiding kan dus een hypotheek afsluiten op basis van het loon dat hij later gaat verdienen. Daar is de vereniging eigen huis, maar wat blij mee, want door de huidige regels werden de starters beknot in al hun mogelijkheden. Dat betekent dat ze heel erg werden afgeknepen aan het begin van een, van een wooncarrière. En dat was helemaal niet nodig. Het was, ook, het was ook echt belemmerend. En daar schijnt nu iets meer lucht in te komen. Maar niet iedereen staat te juichen. Sommige hypotheekadviseurs weten nog hoe de banken een paar jaar geleden omgingen met het inkooppotentieel van hun klanten. Werd er werd ook heel veel op toekomstperspectieven uh, gefinancierd. En ja we weten eigenlijk allemaal hoe dat uh, is afgelopen. En dan eindigen we toch weer met tragisch nieuws. De bultrug heeft het niet gered. Dierenartsen hebben hem een spuitje moeten geven... want de reddingspogingen om hem van een zandbank af te krijgen... bleven zonder succes. Ondanks de inzet van de vele hulpverleners. De mensen hebben hun leven gewaagd voor het dier. Um, maar het is jammer genoeg niet gelukt... Tranen, dus bij de vrijwilligers. Zul je zien dat er toch wel iemand in de buurt is om zo'n gebeurtenis te relativeren? Maar goed, als er een mail op Apengapen ligt op diezelfde uh, zandplaat, is er geen haan die er naar krijgt. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Freddy van Tijn. Twee Indië-weigeraars gaan na meer dan 60 jaar... hun veroordeling bij de Hoge Raad aanvechten. De Volkskrant schrijft dat de mannen die nu 83 en 86 jaar zijn... vlak na de Tweede Wereldoorlog werden opgesloten... omdat ze uit principe weigerden in het voormalig Nederlands-Indië te vechten. Ze werden gebrandmerkt als deserteurs. Volgens een advocaat zouden de twee nooit zijn vervolgd... als de rechter destijds had geweten wat zich in Nederlands-Indië afspeelde. Het structurele geweld van Nederlandse soldaten tegen burgers daar... Iraanse dissidenten krijgen het steeds zwaarder, meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Sinds de omstreden presidentsverkiezing in 2009 zijn duizenden activisten het land ontvlucht, onder meer naar Turkije en iraks Kordistan. En nu, ruim 3,5 jaar na de keiharde onderdrukking van vreedzame regeringsprotesten neemt het aantal activisten dat asiel vraagt in andere landen nog steeds toe, schrijft het Nederlands Dagblad. Trouw sprak met Wiebe Draaier, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij vindt een groots plan van werkgevers en werknemers... vergelijkbaar met het akkoord van Wassenaar uit 1982... niet de meest voor de hand liggende weg uit de crisis. Wassenaar was een akkoord op hoofdlijnen, zegt hij. Er is nu vooral behoefte aan concrete deelplannen. Als die er komen, helpt dat bij het herwinnen van vertrouwen. Draaier stipt ook enkele oplossingen aan. Je moet de pensioenleeftijd niet als een zwart-witte lijn behandelen met een voor en een na het pensioen. Bij ambachtslieden bijvoorbeeld, zoals instrumentenmakers, machinebankwerkers en stratenmakers, is vergrijzing een probleem. De instroom van jongeren is gering. In die beroepen moet je kennis langer kunnen behouden, zodat ouderen de jongeren kunnen opleiden of verleiden om het vak voor te zetten. Dan is deeltijdpensioen zo'n gekke oplossing nog niet, zegt de sterfvoorzitter in trouw. En morgen waarschuwt de Telegraaf in het commentaar dat Air France van plan is de banden met fusiepartner KLM verder aan te trekken. De krant is bang dat dat ten nadele zal zijn van Schiphol, omdat allerlei vluchten naar internationale bestemmingen door Parijs zullen worden overgenomen. Als de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsplaats verloren gaat, dan gaat dat direct ten koste van de werkgelegenheid en zelfs van de vastgoedprijzen. Het is noodzakelijk dat Schiphol relevant blijft. Daar ligt volgens de Telegraaf een opdracht aan voormalig minister Eurlings... als beoogd nieuwe topman van de KLM. De Nederlandse patiënten maakt zich zorgen... om het vertrouwen van het publiek in de gezondheidszorg, schrijft het Nederlands Dagblad. Aanleiding is de stroom negatief nieuws over fouten van ziekenhuizen en artsen... Met als recentste voorbeeld deze week de oud-neuroloog van het medisch spectrum Twente die illegale autopsies zou hebben uitgevoerd. De directeur van Patiëntenfederatie vindt dat er snel werk gemaakt moet worden van openheid over de prestaties van ziekenhuizen. Dan zullen besturen van ziekenhuizen eerder ingrijpen bij misstanden, zegt zij. Niet het publiek maken van de cijfers veroorzaakt onrust, maar de huidige onbekendheid en de negatieve nieuwsstroom. De tippelzone tot slot op de afrit van een snelweg bij Heerlen gaat per 1 januari dicht. De gemeente wil geen pooier meer zijn, schrijft de Volkskrant. Maar de laatste acht overgebleven prostituees stappen naar de rechter om de sluiting aan te vechten. Dit is ons werk en dit is onze broodwinning, zegt een van hen. Ze tippelt al vanaf het begin in 1999 op de zone. Moeten we dan maar weer op de straat gaan tippelen, vraagt ze zich af. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Opnieuw is Amerika geschokt door een schietdrama. Twintig kinderen en zes volwassenen vonden de vandaag de dood in een basisschool. In New York is Michiel Vos. Michiel, goedenavond. Voor jou middag. Wordt er al wat meer duidelijk over wat er is gebeurd? Ja, er is redelijk wel duidelijk. Het uh, gaat om een, de schutter die zichzelf uiteindelijk heeft uh, omgelegd zelf in de school. Is waarschijnlijk een twintigjarige man, Adam Lanza, die eerst zijn moeder doodschoot. Die was lerares, docenten op die school. En vervolgens heeft hij, dat is zeer waarschijnlijk, de klas van zijn moeder uh, volledig uh, uitgemoord. Dat waren twintig kinderen of 18 kinderen. Op ter plekke twee later in het uh, ziekenhuis gedood. Eh... Uh, bij hem thuis is waarschijnlijk een, zijn vader gevonden. Dat weten we nog niet helemaal zeker. In ieder geval een familielid. Dus daar begon de schietpartij eerder die ochtend. En vervolgens zijn er ook nog meerdere docenten en of uh, adults... Hè, dus uh, meerdere in die school omgekomen... met een totaal van 26 of 27. En nu is de vraag, wie is die Adam Lanza? Wie is zijn broer die op dit moment wordt verhoord? De 24-jarige Ryan Lanza, waarvan we, waarvan we eerst dachten dat hij het had gedaan. Wat is het motief? Er, is, er wordt al gespeculeerd dat het een troubled young man zou zijn... volgens buren van die moeder en die zoon. En dat hij leermoeilijkheden zou hebben... dat hij aan verschillende ziektes zou hebben geleid. En dat hij dus waarschijnlijk op een gegeven moment... Eh, ja, zeg maar, naar zijn hoofd is gestegen. Zijn vader heeft omgelegd, toen 80 mijl. Dus dat is een ruime rit heeft gemaakt naar die school. En vervolgens die school... Uh, heeft belegerd. En net zoals werd ook alweer vanmorgen opgemerkt hier in Amerika. Net zoals op, op 11 september 2001 werden de ziekenhuizen op een gegeven moment ge al, he, alert gemaakt op een schietpartij. Op een grote schietpartij. Die maakte de IR's um, de vrij. Maar er kwam natuurlijk niemand. Want net zoals op 11 september 2001: wordt hier een beetje dramatisch vergeleken. waren er geen gewonden, slechts doden en overlevenden. Oké. Okay, ja. Obama heeft inmiddels gereageerd. Daar hoorden we net het nieuwsoverzicht. De emotionele toespraak heb je hem vaker zo gezien. Nee, nog nooit. Ik heb hem nog nooit zien huilen. Al, ja, je kunt niet zeggen dat hij ging huilen... maar hij had wel een paar keer de vinger in het linker- en het rechteroog. Ik heb uh, Speaker of the House John Boehner meerdere keren zien huilen. Dat heeft heel Amerika gezien, dat hebben jullie ook gezien. Maar uh, cool Obama is eigenlijk altijd cool. Maar hij reageerde deze middag dan ook niet echt als president... zoals hij zelf zei, maar meer als ouder. En iedereen is natuurlijk even ouder. Ook ik, zal ik heel eerlijk zeggen. Ik heb ook twee kinderen van vijf en zes op school hier dichtbij. Dit is natuurlijk iets wat elke ouder aangaat. En hoe, kan dit, uh, hoe kunnen we dit voorkomen? En er knaagt, denk ik, bij de president en bij heel veel mensen iets van wat is er mis in onze maatschappij? Het is nu zo'n beetje elke week of elke maand aan de... is er een enorme schietpartij van een al dan niet mentaal gestoord figuur... die het zeg maar op zich neemt om zelfmoord te plegen... en dan met medeneming van vier, vijf, twintig, dertig anderen. En dat is natuurlijk toch iets waar ook de president... dat zei hij ook in die speech, niet langer meer omheen kunt. We moeten nu echt bij elkaar komen als een country. We have to uh, ban, we have to go through this. En dan moeten we take more action en dat woord action zou duiden heel voorzichtig op een discussie over bijvoorbeeld gun control. ja, die uitspraak die hebben. Zullen we er even naar luisteren? Ja. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this regardless of the politics. ja, meaningful action, betekenisvolle actie. hij, hij noemt het woord wapen niet hè? Nee, dat mag niet. Dat mag in Amerika niet. Niet op de dag zelf, zeg maar. Dat is altijd heel gevaarlijk. Politiek gevaarlijk. Ik moet je eerlijk zeggen: ik heb wel vaker de fout gemaakt als hier wonende Europeaan, dat ik denk, nu komt er toch echt een discussie... over de wapenlobby, over wapenbezit, over lijsten. Wie mag wel een wapen hebben, wie mag er niet een wapen hebben, et cetera. En ik word altijd weer teleurgesteld. Je moet als, zeg maar, Europeaan begrijpen... dat Amerikanen fundamenteel anders staan tegenover wapenzit... dan de gemiddelde Europeaan. Maar goed, de Amerikaanse president, denk ik, vermoed ik... hoop ik ook een klein beetje, kan op dit moment niet heel veel anders dan op zijn minst toegeven dat er een meaningful discussion moet komen... over meaningful action. Dus niet alleen maar van, he, wat, wat, wat, wat, wat gedoe over... we hebben het, vinden het allemaal heel erg, we moeten, we moeten elkaar de boel bij elkaar houden... veilig houden, een beetje op zijn Nederland zeg maar dat gezegd. Nee, er moet nu echt een debat komen, zegt hij zelf ook... maar dat kan hij vandaag alleen maar aanstippen... maar dat moet hij dan in de komende tijden doen... Over wapenbezit. En dat zou kunnen, omdat hij natuurlijk herkozen is. En nu min of meer vrij staat als president. Hij zal nooit meer een verkiezing aan hoeven te gaan. Hij kan nu min of meer altijd wat vrijer, laat ik het zo zeggen. Wat vrijer doen en laten wat hij echt wil. Nee, maar weten wij wat hij echt wil? Wat, wat sta, Staat er in het nee, verkiezingsprogramma, bijvoorbeeld? Ja, dat is een terechte vraag. We weten niet echt wat hij wil. Hij heeft. In, het, in, zijn, in zijn verdere verleden wel gezegd dat hij uh, tegen, uh, althans voor meer strikt uh, wapenwetten is. Maar dat heeft hij natuurlijk als president en als presidentskandidaat ook grotendeels losgelaten. Waarom? Omdat dat altijd politieke zelfmoord is om te praten over het inperken van het Second Amendment. Het recht op wapenbezit, wat elke Amerikaan min of meer van links tot rechts, maar vooral op rechts natuurlijk, tot heilig maakt. En dat is, dat is iets wat bijna onaantastbaar is. En waar ook steeds nu meteen merk je dat ook alweer. He, uh, guns don't kill people people kill people. Dat, soort, nee, dat wordt meteen nee, ja. gezegd en ja. daar komt het meteen het debat in zeer herkenbare vorm op het bord te liggen van de politici in Washington en niemand, ook links liberal America, hè, in het huis van afgevaardigden of in de senaat, durft dit onderwerp echt aan te raken. Want er zit niet echt iets tussen wat, wat jullie in Amerika hebben qua wapens en wat wij hier hebben. Er is niet een gematigde vorm te vinden. Nou, Lux. Ik bedoel, er wordt natuurlijk wel gezegd, luister, we moeten gewoon he, zeg maar uh, hunting rifles afscheiden van de rest. Dit zijn he, de, de incidenten, de, de tragedies, gaan altijd over semi-automatische wapens. Ook in dit geval een een of andere Bushmaster werd gebruikt. Dat is een semi-automatisch wapen, zeer waarschijnlijk. Dit soort mensen hebben zich bewapend met allerlei, wat we hier noemen, clips met meerdere kogels die uh, snel kunnen worden afgeschoten. Dat moet verboden worden. Maar de laatste keer dat dat gebeurd is, is onder president Clinton geweest, een hele lange tijd geleden. En daarna vervalt het in een soort ja, uh, op statelijk niveau uh, verzandend uh, debat over hoe streng moeten lijsten worden aangelegd. En hoe, hoe mag je uh, als staat zeg maar, aan background, aan achtergrondchecks doen voordat iemand een wapen mag kopen. Maar mm. uiteindelijk kunnen jij en ik, als je een beetje normaal bent, kun je heel redelijk simpel, veel simpeler dan in Nederland of in Frankrijk of in Duitsland, aan een wapen komen. Mm. Afgelopen zomer naar de schietpartij in Denver in de bioscoop. Schoot de wapenverkoop uh, omhoog uit angst dat Obama het bezit zou inperken. Is die reactie weer te verwachten nu? Ik zou zeggen van wel, zeker omdat men, op met name in de gunlobby en op rechts... want daar komen dit soort geluiden vaak vandaan... die zeggen dan, luister, uh, Obama zal het nu proberen... want hij hoeft niet meer aan herverkiezing deel te nemen. Dus hij heeft de hand nu wat vrijer, politiek gezien. Dus dan is men meteen bang dat... he's going to take away our guns. Away our guns. Dat, dat hoor je meteen in Amerika. En dat is heel vermoeiend om dat te horen, want dat betekent meteen... dat het debat, politiek gezien, heel gevaarlijk wordt voor... laten we zeggen, democraten, want dat is dan de aangewezen partij... om hier iets over te beginnen. Om die dan te laten beginnen over... we moeten toch eens echt praten over wapenbezit. We moeten ook praten over mentaal gestoorde mensen... die aan wapens kunnen komen. We moeten praten over mensen die in een psychische inrichting hebben gezeten... of die een geschiedenis hebben van nou ja, criminele geschiedenis. Et cetera, and priors en convictions en dat soort dingen. Ja, maar dat komt. Ik ben vaker positief hier geweest, of, of, of te optimistisch. En het komt, het leidt meestal nergens toe. Oké, okay. dankjewel, Michiel Vos. Geen dank. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move Got some words on cardboard, got your picture in my hand Saying if you see this boy, can you tell him where I am? Some try to hand me money, they don't understand I'm not broke, I'm just a broken hearted girl I know it makes no sense, but what else can I do? How can I move on when I've been so in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me And your heart starts to wonder where on this earth I could be Thinking maybe you'd come back here to the place that we'd meet And you'd see me waiting for you on the corner of the street So I know says girl you can't stay here i said there's someone i'm waiting for if it's a day a month a year gotta stand my ground even if it rains or snows if he changes his mind it is the first place he will go cause if one day you wake up and find that you're missing me and your heart starts to wonder where on this earth i could be i'm thinking maybe you'd come back I'm not moving No, I'm not moving No, I'm not moving I'm not moving People talk about the girl There are no holes in her shoes, but a big hole in her world. And maybe I'll get famous as the girl who can be moved. And maybe you won't need to, but you'll see me on the news and you'll come running to the corner. Cause you know it's just for you. The girl who can be moved. I can be. De man who can't be moved, Jody Moon. Morgen is de eerste dag waarop de Egyptenaren in een referendum gaan beslissen of men de nieuwe grondwet aanneemt, ja of nee. Sander van Hoorn is onze correspondent ter te plekke in Cairo. Sander, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de sfeer aan de vooravond? Het hangt er helemaal vanaf waar je gaat kijken. Op het Taghierplein is hij buitengewoon feestelijk. Ik liep er net overheen en er staat zelfs in een hoekje een DJ te draaien. Weliswaar voor maar een paar honderd man. Drukker is het bij het presidentiële paleis. Uh, de voorstanders van de president, de moslimbroeders, die waren ook op straat vandaag, maar die zijn inmiddels alweer naar huis. En eigenlijk is het misgegaan en gaat het op dit moment nog steeds mis in Alexandrië. Waar in een moskee uh, de voorganger zei uh, zo ongeveer dat als je uh, niet Voorstemt, dan ben je een ongelovige. En daar waren de, de uh, oppositie was daar heel erg boos over. Die hebben de uh, moskee belegerd. En uh, de imam op dit moment nog steeds binnen. Ja, die moet ontzet worden ongeveer. Dus dat leidt nog altijd tot gevechten in Alexandrië op dit moment. Ja, de, de gepolariseerdheid en de verdeeldheid is groot die is heel erg groot en kijk daar gaat het dus mis in Alexandria maar ik ben vandaag ook op straat geweest dat het heel erg goed gaat vrienden die uh, verschillende standpunten hebben mensen die erover discussiëren op straat of op het werk want dat is iets anders wat me wel is opgevallen um, eerst ging het over de vraag uh, moet je überhaupt een referendum en een nieuwe grondwet willen of niet uh, inmiddels is de vraag uh, toch echt geworden ga je ja of nee stemmen en dat is in die paar dagen dat dat duidelijk is geworden dat dat referendum toch echt doorgaat is dat ook echt gaan leven er is een Sociaal telefoonnummer, kun je nummer naartoe sms'en... en dan krijg je het overeenkomstige uh, grondwetsartikel op je telefoon. Uh, kranten staan de bol van nee, echt, het, het begint echt te leven. En mensen hebben het erover op straat. Oh ja. Kan je zeggen dat je als je voor de grondwet bent, dat je dan voor Morsi bent... en als je tegen de grondwet bent, dat je tegen Morsi bent? Ja, daar, daar komt het in feite wel op neer. Um, kijk, he, heel veel mensen op het plein en, en uh, voor het presidentiële paleis... die zijn heel erg bang dat uiteindelijk de scheiding tussen kerk en staat gaat verdwijnen. En als je dat, die grondwet leest, dan heb je ook best redenen om, om daar bang voor te zijn. Maar je hebt ook heel veel moslims. Ik bedoel, 90% van het land is moslim. Dus je hebt ook heel veel moslims die zeggen... natuurlijk uh, moet, uh, moet deze staat islamitisch zijn... maar dat is niet iets wat de staat moet opleggen. Dat moet je vanuit huis moet je dat doen, vanuit de moskee... Dat is, er moet een scheiding zijn tussen kerk en staat. En Het gaat er dus eigenlijk om, heb je het vertrouwen dat de moslimbroederschap en president Morsi dat willen? Of denk je dat ze toch willen, uh, verder willen? Dat ze toch die islamitische staat uh, willen uitbouwen? Ja, daar, daar, daar gaat het eigenlijk morgen over. Nee. Hebben ze eigenlijk peilingen bij jou? Um, ja, maar dat is zo onbetrouwbaar dat niemand ze eigenlijk serieus neemt. En weet je, uh, op zo'n dag kan van alles gebeuren. De moslimbroeders, dat zijn uh, geoliende campagne-mensen... Uh, dus die, die weten gewoon steun te mobiliseren. Aan de andere kant, als je getalsmatig kijkt naar voor- en tegenstanders... Dan, dan, dan zouden die tegenstanders ook een grote stem kunnen, moeten kunnen mobiliseren. Het is eigenlijk, moet ik zeggen thuis, best spannend morgen wat eruit gaat komen. Dankjewel, Sander van Hoorn. Ja, over de grondwet gaan we verder praten met Monique Samenwel... Politie met de Egyptische nationaliteit. En haar een botje, oud-correspondent in Egypte voor NC Handelsblad. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Uh, Monique, samen wel, u heeft de Egyptische nationaliteit. U woont hier. Ook de Nederlandse. Even ook voor de de Nederlandse duidelijkheid. Ja. Maar ja. u mag daar stemmen, heeft u dat gedaan? Ja, ik heb tegengestemd vandaag ook op NRC uitgelegd. Waarom? Het is echt een rampengrondwet. Niet alleen vanwege het islamitische karakter trouwens. Nee, maar en is het stemmen makkelijk voor u hier vandaan? Nee, het is vrij complex. Uh, je moet je aanmelden via de website en die ligt er eigenlijk altijd uit in westerse landen. Niet in Saudi-Arabië en Qatar, dat was ook bij de eerdere verkiezingen zo. Want ze weten dat hier veel kopten zitten, zijn ze nooit zo blij mee. Maar goed, op een gegeven moment lukte het mijn vader om uh, in te loggen. Eindelijk, en toen heeft hij meteen voor de hele familie allemaal ingelogd. Dan krijg je een e-mail, dan moet je een Word documentje, een nieuw amatistisch documentje uitprinten. Daar moet je dan uh, je kopie van je Nederlands en je Egyptische identiteitspapieren bij stoppen. Die moet je in allemaal losse enveloppen stoppen. Die stop je weer in een grote envelop, die gaat naar de ambassade. En die sturen dat dan door naar Cairo en dan hoop je dat het goed aankomt en eerlijk wordt geteld. Ja, want daar, over dat laatste heeft hij ook nog twijfels? Ja, gezien de enorme fraude tijdens de presidentiële verkiezingen en de parlementsverkiezingen, weet ik niet of dat ze deze stemmen überhaupt ooit aankomen of dat ze goed worden geteld. Maar ja, anders heb je niks gedaan. Dus nee. tenminste heb ik nu iets gedaan. Ja. U zei net al, ik heb tegengestemd. Wat is het voornaamste argument? Het voornaamste argument is dat deze grondwet vanaf het begin af aan niet democratisch is. Dat het geen grondwet is van Egypte, maar de grondwet van de moslimbroederschap. En dat het op alle fronten uh, het land, de positie van het land verslechtert economisch, politiek en wat betreft religieuze intolerantie. Om gewoon een voorbeeld te noemen wat even niks met islam te maken heeft. Want ik weet dat het heel erg zo wordt gebracht. De wettelijke leerplicht wordt uh, maar verplicht tot 15 jaar. En kinderen mogen een studie afbreken om te gaan werken. Gewoon een, een bizarre voorbeeld. En de overheid heeft geen enkele verplichting naar jeugd en kinderen toe. Het zal wel dingen aanmoedigen, maar staat nergens. De overheid is verantwoordelijk voor goed onderwijs. Nee. Over... Het uh, leger krijgt meer macht extreme macht, exorbitante macht. De president krijgt meer macht. Mag straks vakbonden ontbinden, mag kranten okay. ontbinden. Ik vroeg de belangrijkste argumenten, dat is heel veel. Geeft niks. is ja, Botje, u mag niet stemmen. Stel, u had mogen stemmen, wat had u gedaan? Ik had getwijfeld. Ik, ja, denk, dat ik, ik denk dat ik ja gestemd zou hebben. Want? Uh, de grondwet is slecht. Maar als je negeert tegen de grondwet, zet, dan uh, het hele proces wat in Egypte op gang gekomen is, is dan weer zes maanden, dat duurt weer zes, zeven maanden voordat er een nieuwe grondwet zal komen. Als je ja zegt, dan kunnen de parlementsverkiezingen komen, dan kunnen de nieuwe presidentsverkiezingen komen. U zegt beter een en, slechte grondwet dan geen grondwet? Nou, de, de, de, de, het nieuwe parlement, als dus de grondwet goedgekeurd wordt en je krijgt het nieuwe parlement. Dat hangt nou, met elkaar samen, hè? Ja, dat hangt met elkaar ja, samen, ja. dan, mag het nieuwe, dan mag, kan het nieuwe parlement de hele grondwet aanpassen. Ja, maar dat is een misvatting. Want de nieuwe grondwet zegt namelijk... dat er zowel twee derde meerderheid moet zijn in de Tweede Kamer... als in de Eerste Kamer, in het Hoger en Lager Huis. Alleen het Hoger Huis wordt maar voor 8% gekozen door het volk... en voor 92% door de regering. Dus de regering beslist wie er in dat Hoger Huis zit. Dus er komt helemaal geen amendement op die grondwet. Want je moet twee derde hebben bij allebei de kamers. En de president moet ook nog van een deel mee instemmen. Daarnaast, normaal na een grondwet... krijg je opnieuw presidentsverkiezingen... omdat de rol van de president is veranderd. Ja, maar Botje? deze grondwet zegt dat de gr deze president... mag blijven zitten tot het eind van zijn termijn... ondanks een nieuwe grondwet. Meneer Botje? Uh, dat heb ik niet goed begrepen. Ik heb begrepen dat het nieuwe, die par dat, uh, dus het, het nieuwe parlement... inderdaad, die, die grondwet... Op, niet zo vreselijk moeilijk kan, kan, kan wijzigen. Dat is echt een misvatting. De grondwet okay. is veel complexer en ingenieuzer in elkaar gezet. Ja, maar, ja, maar dat terecht. is wel uw belangrijkste argument. U zegt, dan, ja, heeft, dan ja, hebben we maar die grondwet... en dan, ja. dan wordt en dan er daarna aangewerkt gewerkt om ik, dan, een beter nou, te maken. Dan nou, had ik neergestemd. Maar ik, had, ik zou ook neergestemd om de reden dat... Uh, de sharia staat erin genoemd. En, en dus alle artikelen in de grondwet... komt de sharia weer achter de naar binnen. En je rechtszekerheid daardoor is een stuk minder geworden. En het tweede wat ik een groot bezwaar heb van de grondwet... het hoge constitutionele hof. Is, wordt niet meer in de grondwet genoemd. Je hebt dus geen toetsingsrechter meer. Mm -hmm. En uh, een derde belangrijk punt vind ik dat... Uh, ook onder de huidige grondwet heeft al dat is, dat we zeggen, de Al-Azhar... dat zeggen de verzameling van islamitische rechtsgeleerden, die hebben nu al uh, onder de huidige grondwet... al het nodige zeggenschap over, wat, over wetgeving. Mm -hmm. uh, maar het nieuwe, het nieuwe gebeurt nu... dat de voorzitter van de Al-Azhar uh, benoemd wordt... niet meer afzetbaar is... En dat dus de, de commissie, die verder over die wetgeving uh, moet delibereren... Ja. Uh, volledig gedomineerd wordt door de nieuwe uh, imam al-Azhar. Ja, dus u zegt, het is een hele slechte grondwet ook. Ik vind het, het is helemaal geen goede grondwet. Nee. En mijn, en... mijn argument was, was en mijn de argumenten van vrienden van mij en wij ook: we zijn tegen die grondwet, maar we gaan ja, ja stemmen. Want dan komt het parlement eindelijk op gang. Het ja. parlement mag wel bijeenkomen dan en beginnen met vergaderen. Ja, maar, maar zijn we wel. Uh, kijk... Uh... Je moet bedenken welke grote maatschappelijke gevolgen deze grondwet heeft. Iedereen weet dat je een grondwet niet zomaar kan veranderen. Nou, nu zitten zulke clausules in dat je hem sowieso eigenlijk onmogelijk kan veranderen. Tenzij er een nieuwe revolutie komt. Eh, ik las van nou ook een opinieartikel van een bekende jurist die ook schreef. van Deze grondwet blijft tot het einde der tijden of er is een nieuwe revolutie nodig. Het is zo ingenieus in elkaar gezet. En je gaat zeggen, er is geen hoge rechtshof meer. We hebben een president die in feite Faro is. We hebben een leger dat onaantastbaar is. En de Assar beslist over alle gebieden van het leven. Of het volgens de sharia is of niet. Want niet alleen de wet wordt straks bindend getoetst aan de sharia. Maar ook kan ik mijn buurman naar de Assar slepen en zeggen: is zijn handeling tegen de sharia. Dus straks krijg je een heksenjacht. Dat is een heel belangrijk slecht punt in de nieuwe grondwet. Wat heb je aan het nieuwe parlement? Dat parlement is überhaupt vleugellam. Want ja. deze grondwet geeft amper enige bevoegdheden aan het parlement. Dus ik zie niet in wat je met een nieuw parlement zou moeten... behalve dat je weer een stel kruiskoppen bij elkaar hebt die niks kunnen doen. Zegt u, als die, wet wordt aangenomen, als, dat, als die grondwet wordt aangenomen morgen en volgende week... het is in twee ronden, ja. dan is uh, Egypte feitelijk een islamitische staat. Ja. Uh, bent u het daarmee eens, meneer nee. Botje? Nee, het is en blijft een islamitisch land. Uh, om een echte islamitische staat te worden... te zeggen dat er geen burgerlijke wetgeving meer is... maar uitsteunend de sharia geldt... dan moet je een, heel, een heleboel stappen verder gaan. Maar is dat de enige definitie van islamitische staat? Ik vind in een land waar uiteindelijk de assar eigenlijk boven de president boven staat... want hij kan zeggen, nee meneer president... ook uw wetgeving is tegen de sharia. Dan, de assar is eigenlijk de nieuwe president. De mufti van de assar En de grote vrees van veel Egyptenaren dat is... is een geestelijk leider. Hè? De, de, de, de hoofd, geest, ja, ja, ja. hoogste geestelijk leider. Ja, ja. En men is bang dat het is nu nog een redelijk gematigde man... dat dat heel snel nou ook een extremist wordt. En dan heb je gewoon, dan heb je, dan ja, kan, je, hij beslist alles. heb je dan een islamitisch land, zegt u. Ja, ik vind, ja, ja, ik bedoel, ja, ja. ja, je hebt dan, je hebt formeel geen sharia-rechtbank, maar in feite is het gewoon de straks een sharia-rechtbank. Ja. Dus ik vind dat redelijk hetzelfde. Ja, meneer Bortje, wat, wat gaat het leger doen, denkt u? Gaan nee. die dat laten gebeuren? Ik denk dat het leger zich verloopt op de achtergrond houdt. Moors heeft heel knap het leger afgekocht. Ja. He, dus, dus heeft een, een, een aantal generaals benoemd op nieuwe hoge posities... die ze graag wilden hebben. Hij heeft het Suez aan het leger... in ieder geval aan, aan ex-generaals overgedragen. Zodat je kunt voorspellen dat de enige grote onafhankelijke bedrijf... wat Egypte had, dat gaat nu een netwerk van het leger worden. Uh, de economische macht van het leger is op niet aangetast. Erger nog, uh, de leningen die Egypte gaat krijgen, van een aantal miljarden, die gaan deels naar de Duitsland. Want Ze hebben het leger nieuwe duikboden toegezegd. Mooi, ze hebben het leger nieuwe tanks toegezegd. De financiële heeft het leger niks te klagen. Maar tot nu toe ja, was het, het leger wel blij als het echt islamitisch dreigde te worden. Nou, dat is een misvatting. De, het Egyptische leger is altijd uh, de wervingspoel van de moslimbroederschap geweest. En dat is ook vrij begrijpelijk. Want het leger is uh, voor een groot deel bestaat uit jonge plattelandse jongens mm. die daar dan inkomen via dienstplicht. En op een gegeven moment. Een weg naar boven. Zo kwamen ook Nas was ook een, oude, een, ja, een arme jongen. Dat is in de hele Arabische wereld zo. Als je arm bent, was het leger de manier om omhoog te klimmen en politieke macht te dus krijgen. Dus het leger heeft geen problemen met een islamitische nou staat? Nou ja, kijk, de moslimbroederschap heeft altijd zijn pool uit het leger, en uit het platteland gehaald. Dus het is, ondertussen zijn heel veel van die generaals, niet allemaal, maar de grote van die generaals zijn ook ex-plattelands jongens die altijd alleen maar goed hebben gehoord over de moslimbroederschap. Plus er zijn nu economische en politieke belangen. Dus. Dat, uh, daar ik het totaal niet meer eens. Een, een, een, een, je kunt in Egypte alleen maar officier worden als je aarde militaire academie hebt. Zowel Nasser als Sadat als Mubarak zagen een moslimbroederschap als een gevaar. Hoewel Sadat zelf een ex-moslimbroederschap mm. ex was. Maar ze wel op, het de spel met op de militaire academie hoorde je nooit wat goeds over die moslimbroederschap. Maar dan is het raar dat het, dat, we, dat het leger het accepteert. Het leger accepteert het niet. Het leger accepteert. Het leger, wat het leger wil is zijn eigen macht in de staat behouden. En, u zegt en wat, het is, je, was wat je wel geregeld dat ze dat wat, in de wat, kunnen. Wat, wat, wat je niet doen merkt, Mars heeft op dit moment het leger afgekocht, met geld en met leuke banen, en het leger is weer terug. Hij heeft uh, tot, uh, tot aan 22 december, mag het leger weer mensen arresteren, dat kan weer verlengd worden en dergelijke, en het leger heeft ook gewaarschuwd tegen een aantal dingen. Het leger wil geen onrust op straat, het leger wil nee. dit niet, het leger wil okay. dat niet. We zien wel eens waar een samenwerking tussen de moslimboederschap en het leger, maar het leger heeft er in de overhand uiteraard ja. op de lange termijn, zij hebben wel... de niet moslimboederschap. Durft u een voorspelling te doen over de uitslag? Nou, in dit geval is het heel moeilijk om te zeggen... omdat uh, kijk, Morsi heeft uiteindelijk maar 51% van de stemmen gekregen. En dat was met heel veel fraude. Want bijvoorbeeld hele christelijke dorpen... hadden unaniem zogenaamd van Morsi gestemd. Dat is onmogelijk. Dat is echt compleet onwaarschijnlijk. En de mensen in die dorpen waren ook woest... want die zeiden we hebben op Shafik gestemd. Dus er was fraude en met die fraude 51%. Uh, in dit geval alleen weet ik niet... kijk, als je inderdaad van die gekken hebt die zegt... we stemmen er maar voor, want het wordt dan wel aangepast... dat zou een misvatting van de eeuw zijn. Dat zou zo'n vergissing zijn... Uh, dat baart mij zorgen. En ook de, het gedoe over die boycott heeft verwarring gezaaid. Gaan we nou boycotten? Ja, maar inmiddels is het wel echt duidelijk dat er geadviseerd wordt om nee ja, te stemmen. Ja, maar ze toch? hebben dus geen, geen campagne kunnen voeren op het platteland. Nee. En nee. voor dat platteland überhaupt het nieuws hoort van... Wat U zegt er... onvoorspelbaar, de uitkomst. Ik denk dat de Moslem een manier gaat vinden om te winnen. Ja. Meneer Bortje, ja. ik, denk, ik denk dat 51% voorstemt. Ja, zoiets weer vrouwen Nee, geen fraude per se, Iets meer dan de helft. Waarbij okay. uh, de christelijke stem is er uiteraard tegen. Maar inmiddels met alle immigratie van, van, van kopten uit Egypte... Is, is, die het kleiner altijd, geworden. is die stuk kleiner geworden. Het was, toen ik er woonde was het toch zeker 10%. Ik denk dat het nu nog maar 6% is. We gaan het met u uh, beide afwachten. Harm Botje oud in Egypte. En Monique Zamenwel, politicoloog uh, met de Nederlandse en de Egyptische nationaliteit. Dank beide, je. hartelijk dank. Washed my face in the rivers of empire. Made my bed from a cardboard crate. Down in the city of courts. No news, no new regrets. Tossed a Susan B over my shoulder. Afraid it would rain and rain, submerge the whole western states. Call it a last fair deal with an American seal and corporate handshake. In story of carpenter life and dropped his tools and his keys and left and headed out as far as he could past the city and gave neighborhoods and slept near the stars rode down Zunken. are a no Waltz Galaxy het is vrijdagavond en dan weet u het, dan is het op een gegeven moment in de uitzending tijd voor het gesprek met de minister-president. Deze week met vicepremier Lodewijk Asscher, want premier Rutte is in Brussel vanwege de Eurotop. In Den Haag is ook Joost Vullings. Joost, over de Eurotop gesproken, de naam van onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaat rond... om de nieuwe voorzitter van de Eurogroep te worden. Hij zou dan uh, premier Jonker van uh, Luxemburg opvolgen. Joost, wat vindt Dijsselbloem zelf van dat idee? Nou, hij gaat erover nadenken als hij gevraagd wordt. Dat is dus in ieder geval geen nee... Hoewel sommige mensen in Den Haag nee zeggen als ze genoemd worden voor een functie. Denk bijvoorbeeld aan Balkende toen hij genoemd werd om voorzitter te worden van de Europese Raad van Ministers. Toen zei hij nee, maar bedoelde eigenlijk ik wil dolgraag. Dus wat dat betreft blijft het altijd een ingewikkeld woordenspel. Maar als ik de woorden van Dijsselbloem interpreteer, heb ik toch het idee dat hij best geïnteresseerd is, wellicht zelfs dolgraag wil. Uh, mijn openingsvraag aan de vicepremier was dan ook... of Dijsselbloem de steun geniet van het volledige kabinet... om deze post te bemachtigen. Nou ja, u weet, er worden heel veel namen genoemd. Uh, nou, dat valt wel mee. Uit allerlei mij. landen. Nee, dat valt niet mee. Er worden veel namen genoemd. En uh, met dit soort ontwikkelingen gaat het altijd op een gegeven moment heel snel. Belangrijk is dat er goede opvolger komt voor Juncker. Uh, de minister van Financiën heeft zelf vanochtend gezegd als het zover komt, dan ga ik er heel goed over nadenken. Dat lijkt me ook heel verstandig. Maar in Den Haag is dat van dan wil ik eigenlijk wel, hè? Want anders zeggen ze niet aan de orde, absoluut niet, dat wil ik niet. Dus wel, hij is er voor in, dat kunnen we hieruit opmaken. Nou, nee, Nederland uh, stelt geen kandidaten. Uh, dat hebben we ook vorige keer heel duidelijk gezegd. Maar als het zo is dat uh, mensen het met, met z'n allen aan je komen vragen... dan moet je er toch op zijn minst over nadenken. En dat heeft hij ook gezegd. Ja. Nou, Ik ga ervan uit dat hij dan, dan wil, maar goed, dat is dat mijn conclusie. Uh, wat zou het voordeel kunnen zijn voor Nederland... als, daar, als, wij, als wij voorzitter worden van de eurogroep? Nou, afgezien van wie de voorzitter is, die eurogroep is, is heel belangrijk. Uh, onze economie is maar zo wat, wat enorm... Wat doen die precies? Ik denk dat heel veel mensen niet precies weten wat de eurogroep nou, is. De, het zijn de landen die, die de euro voeren, die dus onze munt voeren. En we weten, die crisis rond de euro, het gebrek aan vertrouwen... Uh, in Griekenland, in Spanje, en in Italië... heeft geleid tot een enorm pessimisme... Uh, zorgen bij banken, zorgen bij overheden, staatsschuld. Daar zijn we eigenlijk al jaren tegen aan het, uh, aan het vechten en aan het modderen. Vorige week nog uh, nieuwe ramingen uh, waarbij ook onze economie geraakt wordt. En dat heeft alles te maken met hoe het gaat in Europa, hoe het gaat in de eurozone. Maar in die eurogroep wordt dan gesproken over oplossingen voor dat probleem. Ja, bijvoorbeeld uh, uh, onlangs over Griekenland. Uh, we weten dat Griekenland enorme problemen heeft. Uh, dat we ze best willen helpen, maar dat het wel fijn is als er dingen veranderen. Daar wordt dan over gepraat in die eurogroep. Dus daar zitten de ministers van Financiën van die uh, 17 landen bij elkaar... om de hele moeilijke besluiten te nemen. Maar als je daar dus voorzitter van bent, stel dat het iemand van ons land is... geeft dat dan een voordeel? Dat je er meer, ja, meer greep op hebt, meer, ook meer te zeggen hebt? Ja, uiteindelijk bepalen landen zelf wat ze willen. En de grote landen hebben daar vanzelfsprekend, in Duitsland, Frankrijk, altijd meer in te zeggen. Maar het is natuurlijk wel van belang dat Nederland daarin meepraat. En uh, dat doen we ook. Nederland is een triple E-land. Uh, heeft een hele belangrijke rol daarin. En de voorzitter is er ook heel belangrijk in. Jonker, Juncker-Luxemburger uh, uh, heeft dat heel goed gedaan. Maar die heeft aangegeven te stoppen. Dus wat voor Nederland het belangrijkste is dat er een hele goede opvolger komt, van welk land dan ook. Ja, want ik hoorde zelfs ook, er werd de andere kant op geredeneerd... we moeten juist niet de voorzitter leveren, want dan kunnen we niet meer dwars liggen. Want dat, dat past niet echt bij een rol als voorzitter. Dus je kan maar beter geen voorzitter zijn. Dan kan je tenminste een harde lijn trekken, met je, met je dwars liggen. Nou ja, kijk, het laat zien dat als de vraag komt... dan moet je er heel erg goed over nadenken. En alles heeft altijd voor en nadelen. Ik kan dat eigenlijk wel minister van Financiën zijn in Nederland... en ook nog eens de eurogroep leiden... Nou, ja, ook dat is uh, een, een goede vraag. Nou moet ik wel zeggen, afgezien van, uh, van dat soort mogelijke functies... dat we een verschrikkelijk goede minister van Financiën hebben in Jeroen Dijsselbloem. Dus hij zeg, is net begonnen. Ja, maar dat maakt het ook zo indrukwekkend. Uh, je merkt dat nergens aan. Dat zeggen vriend en vijand, uh, in de Kamer en daarbuiten... het is alsof hij uh, zijn hele leven heeft gewacht om dit te kunnen doen. En Wat dat eng? klopt. Nee, is mooi. Het <laughs> is, is goed okay. voor Nederland. Ja, oké, okay. maar hij kan het ook echt. Hij speelt niet dat hij het onder controle heeft. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nou, dan bijzonder overtuigend. Nee, het is gewoon echt iemand die, uh, uh, die van de hoed en de rand weet, Die de dossiers uh, tot in de puntjes beheerst. Maar die ook kijkt naar wat is nou het grotere belang van Nederland. Hoe helpen we Nederland verder? Dan even naar uw eigen portefeuille, want u bent minister van Sociale Zaken... en ja. deze week is uw begroting in de Tweede Kamer behandeld. En er werd ook gesproken over de WW-duur. Dit kabinet wil de duur verkorten van drie naar twee jaar, die uitkering. En in het tweede jaar gaat die uitkering drastisch naar beneden... ongeveer tot, tot bijstandsniveau. En nu is er wat verzet tegen vanuit de oppositie. En u liet gisteren doorschermen, nou, er is wie weet wel wat te regelen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, we hebben die plannen niet alleen in de kort staan, maar er zit ook een paragraafje bij, een extra tekstje dat we graag een sociale agenda willen. Een sociale agenda dat is gewoon een mooi woord voor afspraken met werkgevers en werknemers. Het is niet alleen het kabinet uh, dat, dat van belang is over werkgelegenheid. Dat gebeurt natuurlijk in de bedrijven, dat gebeurt op de werkplaats zelf. En daar hebben werkgevers en werknemers ook wat over te zeggen. En wij willen afspraken maken die over veel meer gaan dan alleen de uitkering. Uh, ontwikkeling van werknemers, scholing... zorgen dat mensen van de ene baan naar de andere kunnen... verbetering van de positie van mensen die nu in van die flexbaantjes zitten. Een hele agenda voor de arbeidsmarkt. En die willen we niet alleen maken, maar met werkgevers en werknemers. Dus u zegt eigenlijk, van als, als ik met de werkgevers en werknemers om de tafel ga zitten... dan geeft u dus aan, van er is dus ruimte om ja, wat te onderhandelen... Om, op Premier dat wellicht is het regeerakkoord niet helemaal volgens de letter dan wordt uitgevoerd. Dat klopt. Premier Rutte heeft, heeft zelf gezegd in het debat uh, rond de regeringsverklaring. Want het eerste grote debat. Het is niet in beton gegoten. Dat uh, betekent niet dat we er blanco in gaan. We hebben onze opvattingen. We hebben uh, idealen voor hoe de arbeidsmarkt in Nederland er in de toekomst uit moet zien. En we hebben de noodzaak om te bezuinigen. Maar het is niet in beton gegoten. Als je afspraken maakt met mensen, dan moet je ook bereid zijn naar anderen te luisteren. En als het plannen beter maakt, ze ook aan te passen. Ja, en dat gaat woensdag gebeuren. Heeft u een startbijeenkomst met de werkgevers en de werknemers... de sociale partners? Een, een start waarvan, eigenlijk? Nou, van het, van het samenwerken aan zo'n sociale agenda. En we hebben ook nogal wat maar met elkaar en, te, te bespreken. Wordt een, ja, een agenda. Dat bedoelt, is ook de tijd van het jaar om agendas weer te kopen. Maar moet het ook tot, ja. het een, tot een akkoord leiden? Tot iets concreets? Nou, er is bewust gekozen voor het woord agenda. Als je zegt, het moet één akkoord zijn... dan wordt het al heel snel slikken of stikken. En dan kijk je wie er gewonnen heeft... Of dan wat de deadline is. Nee, wij denken dat het een continu proces is. We hebben nu een urgentie situatie. Er moet situatie. wel iets uitkomen, neem ik Jazeker. aan. Jazeker. We hebben nu de problemen in de bouw, in de economie. We zien dat ouderen moeilijk aan het werk komen. We zien dat de jeugdwerkloosheid oploopt. Allemaal onderwerpen waar ik heel graag afspraken over wil maken... met die werkgevers en die werknemers. Dus ik denk niet dat er snel een moment komt dat we zeggen... het is nu af. We willen juist laten zien. Het is permanent heel lang weg geweest. Een permanent spolderoverleg... Ja, nou dat, dat klinkt weer een beetje deprimerend. Het ja, gaat zo, om, nee, nee, nee, om de afspraken dat, die dat, je daar dat maakt. Dat vind ik. Dus, kennelijk. Maar, ja. Een permanent overleg vind ik nooit zo... Nou ja, u uh, blijft zeggen, je blijft met elkaar constant spreken over nieuwe problemen ja. die zich voordoen. Ja, ja en in dat, in, dat vind ik dus juist heel positief. Uh, niet geïsoleerd met oogkleppen op als kabinet dingen op het land afvoeren. Nee, dingen doen die werkgevers en werknemers het leven makkelijker maken... en zorgen dat onze economie weer groeit. Ja. Tot slot, u bent ook minister van Integratie. Hoe is dat eigenlijk op uw ministerie terechtgekomen? Nou, dat is een hele bewuste keuze geweest in het regeerakkoord. Ik ben er ook heel erg blij mee, omdat ik vind dat integratie... het gaat over de normen en waarden van land. Ja, maar het land. Maar ik snap over... misschien dat u er blij mee bent, maar heel cynisch dacht ik van... Oh, dat, daar zit misschien het uitgangspunt achter dat iedereen die hier moet integreren... eigenlijk ook gelijk een uitkering heeft. En dat is natuurlijk voornamelijk waar u over gaat als minister van Sociale Zaken. Integendeel, uh, er zit ook de gedachte achter dat de beste manier om te integreren... in de samenleving is aan het werk gaan en bijdrage leveren. Ik ben niet de minister van de uitkering, ik ben de minister van werkgelegenheid. Ja, sociale zaken en werkgelegenheid, dat is het. Hè? Dus het wel tweede, maar goed. Uh, gisteren kreeg u van de PVV-fractie de resultaten van het uh, polen uh, De klagers hebben de grootste problemen met drankoverlast, lawaai en uh, parkeerproblemen. Uh, ziet u die problemen ook? Zeker, die problemen die zijn er. Uh, het is goed om te beseffen dat onze economie enorm profiteert van, uh, van werkers... ook uit andere landen in Europa, maar dat er ook hele grote problemen zijn. Uh, mensen werken soms onder erbarmelijke omstandigheden. Uh, daardoor is oneerlijke concurrentie is echt uitbuiting. Nederlandse werknemers hebben er last van, die raken hun baan kwijt. Poolse en andere Oost-Europese werknemers... werken onder omstandigheden die we hier niet accepteren. En je ziet ook problemen met overlast en criminaliteit. Alleen mijn antwoord was... het zou goed zijn als mensen die criminaliteit zien of overlast ervaren... dat melden op een plek waarmee geïnteresseerd is in de oplossing. De politie, een meldpunt overlast... Uh, wie zich niet aan de regels houdt, die moet worden aangepakt. Maar uiteindelijk moeten we wel zorgen dat hier een eerlijke arbeidsmarkt is... waar iedereen onder gelijke voorwaarden zijn werk kan doen. Ja, dus u, u zag geen aanleiding in de, toen de resultaten nu werden overhandigd. Ik moet als minister van Integratie nu hier heel veel werk van gaan maken. Ik maak er al heel veel werk van. En daar zie je dat die portefeuille ook bij... Ik ben vorige week in gesprek gegaan met mijn Poolse collega van Sociale Zaken... om afspraken te maken hoe we de malafide uitzendbureaus... die er verantwoordelijk voor zijn dat Polen hier onder het minimumloon werk doen, hoe we die samen kunnen aanpakken. Dat is een concrete bijdrage die het eerlijker maakt... zowel voor de Nederlanders die hier hun werk doen als voor uh, arbeidsmigranten. En dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zei Lodewijk Ascher. Dit jaar ging fotograaf Pieter ten Hopen naar een bos in Japan... aan de voet van de vulkaan Fuji. Niet zomaar een bos, maar een bos dat bekend staat als zelfmoordbos. Zijn fotoserie over deze plek maakte veel los in oktober... toen het in de New York Times werd geplaatst. Maar ook deze week in Nederland, na publicatie in Vrij Nederland. Goedenavond, Pieter ten Hoop. Goedenavond. Hoe, hoe ziet het bos eruit? Het bos ziet er... Uh, ja. Het bos is eigenlijk... Uh, ja, het groeit op lava. Het is... Het is, het is, het is ja... Uh, vrij moeilijk toegankelijk als je de paden verlaat. Uh, grotten, gaten en de wortels die kruipen over de stenen eigenlijk. Ja. En, en dit is dus een plek waar heel veel mensen zelfmoord plegen? Ja, ja, helaas. Dat is, het is een plek waar, waar veel mensen naartoe gaan uh, inderdaad om, om zelfmoord te plegen, maar ook, ook heel veel mensen die naartoe gaan die plegen geen zelfmoord om, om, om misschien na te denken, maar om, om in ieder geval met, uh, uh, helaas door een depressie. Ja. Klinkt heel luguber, je gaat dan niet op zondagmiddag gewoon wandelen met je kinderen, dat doet niemand? Ja hoor, ja, ja, ja. Oh, wel degelijk. Wel. Ja, want het is, het is een uh, National Forest. Uh, het, is heel erg, het is een prachtig mooi gebied natuurlijk. Uh, en, en op de paden, als je op de paden wandelt, zie je eigenlijk helemaal niks hoor. Het, het, het enige wat je eventueel ziet zijn de, de touwen die, het, die de mensen gebruiken. In principe die binden ze vast aan een boom aan de kant van het pad. En dan lopen ze met een, een lang, lang touw het, uh, het bos in. Uh, en dit doen ze omdat ze op die manier dan de weg terug kunnen vinden... En mochten ze zich uh, ja, nou, eigenlijk dus niet van kant willen maken of, of, of verder willen gaan. Maar dat zijn mensen die het bos ingaan met de gedachte... ik ga mezelf van kant maken, maar misschien bedenk ik me nog en dan wil ik terug kunnen. Inderdaad, want het bos is zo, is zo ontzettend dicht. Het is zo ontzettend... Alles ziet er uh, in principe hetzelfde uit. Want we, de eerste keer dat ik het bos inging... Toen we, ik gebruikte een GPS, uh, een tomtom. Uh, -tom. en, en, en eigenlijk, uh, ja, die werkte niet, want de vegetatie was te dicht eigenlijk. En nou, ik was gewoon anderhalf uur aan het zoeken. Ik uh, wist begonnen meer waar ik was. Nee. Um, u bent er geweest in het bos, het bos heeft er foto's gemaakt. Zie je er iets van, van, van al die pogingen en diezelfde? of ja, je, je ziet heel veel, heel veel sporen Ik moet, moet zeggen trouwens dat uh, de week dat ik daar aan het werk was, uh, hadden ze precies het bos op schoon gemaakt: van alle lijken, van alle mensen die naar uh, een aan hun leven hadden gemaakt. Dus. En uh, door het feit van dat de week erop zou de, de vakantie beginnen. En dit is dus een populair gebied waar veel mensen wandelen en rondlopen. En uh, ja, goed, het is natuurlijk een beetje. Het is natuurlijk vreselijk huber om, uh, om dat te zien, natuurlijk. Maar, maar je ziet dus. De, wat je ziet in de sporen van, ja... er liggen heel veel tassen. Uh, er hangen her en der touw in de boom. Waar mensen eventueel hebben opgehangen. Uh, en er, hangen, er, bedoelt, er ligt heel veel uh, slaappillen. En, en, en uh, een fles met alcohol. De combinatie daarvan is natuurlijk, uh, ja, klinkt Het klinkt heel Liguber. Klinkt heel ja, het, het, het is heel liguber, heel En het is ook heel triest. Het is heel erg naar. En het is natuurlijk een, ja... Uh, ik denk dat heel, heel veel mensen die daar naartoe gaan, die hebben natuurlijk ontzettende problemen. En de Japanse maatschappij heeft natuurlijk ontzettende problemen. We praten over meer dan 30.000 zelfmoord per jaar. En, en dat is natuurlijk een gigantisch probleem. Ja. Ik ken geen andere landen met een zelfmoordbos, dat zegt natuurlijk die anders. Die kunnen het dus, natuurlijk best zijn. Maar is het typisch Japans om het op deze manier te doen? Mm, misschien wel ik denk dat het in, in de mate typisch Japans is dat feit van dat, dat in Japan wil je niet ten laste zijn, je wil niet uh, andere mensen uh, je wil geen probleem opleveren voor andere mensen en nou dit bos is in de mate uh, perfect dan, want het is uh, het is een plek waar je dus in principe nooit meer hoeft, uh, je, je verdwijnt dus in principe, je, je verdwijnt en, en, en je, je komt niet meer terug en die, in principe heeft daar uh, ja heeft last van. Je. Maar je familie gaat je zoeken, neem ik aan. Ja, in, in veel gevallen inderdaad uh, gaat de familie zoeken. En zeker nu tegenwoordig dat het bos zo established is. Dus eigenlijk als plek als waar mensen hun, uh, ja, het einde van hun leven maken. Uh, dus heel veel mensen die gaan inderdaad wel vragen bij de lokale politie... van hey, is, is onze zoon of onze dochter of mijn man eventueel daar gevonden? En, en ja, dat is dus wel het, natuurlijk uh, ten laste zijn. Ja, ja. Schaamt men zich in Japan voor het bestaan van het bos... <laughs> uh wat ik wel gemerkt heb, heel duidelijk, is bij de... Ik woon natuurlijk uh, in een klein lokaal dorpje, terwijl ik aan het werk ben. En inderdaad, ik merk wel, zo gauw ik daar over het bos begon te praten... en over waarom ik daar aan het werk was, dat vindt ze erg, erg naar. En de lokale bevolking, die zeggen ook tegen hun kinderen... van jullie moeten het bos niet ingaan. Wat natuurlijk logisch is, met de gedachte van... dat natuurlijk in periodes heel veel mensen daar uh, dood liggen. En, en, maar schaamte betreffende, nee, het gebied is natuurlijk... Prachtig mooi. En het, is, het is een grote schistattractie. Oh, oh, voor buitenlanders natuurlijk. Echt waar ja? Er gaan echt mensen kijken om te kijken wat ze er allemaal aantreffen? Nou, nou niet op die manier. Oké. Okay. Nee, het is niet zozeer dat ze na, Nee, ze gaan er echt naartoe voor de natuur. En natuurlijk voor ja, broer, uh, vulkanische gebieden en de wereld trekken natuurlijk altijd heel veel toeristen. Dus ja. Het is interessant. Dus op die manier gaan de mensen daar naartoe. En ik denk dat 90% of 95% die daar rondwandelt, eigenlijk helemaal geen kijkje heeft op het nee, Precies, die weet dat misschien niet eens. Ik zag ook een van uw foto's en daar zag ik dat er een, een plek is waar de as blijft van de mensen die gecremeerd worden. Ja, inderdaad, ja. Er is één plek waar ja, de mensen, dus de, in principe de lost souls... zou ik het kunnen noemen, uh, inderdaad gecrimineerd worden... en opgeslagen worden. Uh, die zijn mensen dus waar ze niet van weten waar ze vandaan komen... en, en, en, en waar geen familie uh, eigenlijk het lichaam heeft opgeëist. Dus dat, dat, dat, is, dat is heel gevoelig en is heel moeilijk. Maar dat, dat zijn heel veel mensen. Ja. Maar ja, goed. Nou, iedereen die de foto's wil zien, ze staan op onze website nws.nl/slash. Hartelijk dank. Pieter Ten Hopen, fotograaf. Hartelijk dank. Zometeen is Casaluna te horen. Daarin is chefkok Erik de Veldhuis te gast. Wij zijn er morgen weer met Max van Wezel. Goedennacht. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, duurt eine sigarette. En een laatste glas im Steen. 2012 zit er bijna op. Weet de mensen dat vast thuis? Je moet daar excuses voor aanbieden. Nu, voortschrijdend inzicht. <laughs>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 Beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks drie grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Metzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland. Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Dit is Raad.